Acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een cameravrouw. Zijn advocaten zeggen dat de zaak tegen hem is geseponeerd. Justitie heeft dat nog niet bevestigd. Baldwin gebruikte bij de opnames van de film Rust een pistool... waarvan hij naar eigen zeggen niet wist dat het geladen was. Hij had begrepen dat het pistool veilig was voor gebruik. Toch schoot hij per ongeluk de cameravrouw dood. De strafzaak is nu geseponeerd, maar er dreigt nog wel een civiele zaak tegen hem. Ook loopt er een strafzaak tegen de vrouw... Die op de filmzet toezicht hield op de wapens. Feyenoord is in de Europa League gestrand in het zicht van de haven. In Rome gingen de Rotterdammers met 4-1 onderuit tegen AS Roma. Feyenoord had de eerste wedstrijd in de kwartfinale thuis met 1-0 gewonnen... en leek in Rome lange tijd stand te houden, maar in de verlenging ging het alsnog mis. AZ bereikte de halve finales van de Conference League na strafschoppen. De Alkmaarders maakten thuis de 2-0-nederlaag van vorige week tegen Anderlecht goed... waarna strafschoppen de beslissing moesten geven. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, voorals middags. Daar is het dan 12 of 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Zaterdag kan het lokaal 20 graden worden. Zondag wordt het nog maar 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Never go.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 No use denying that you heard it all from me. I wish there was some way. Ja. The Nutritious, delicious. story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 Dan kun je naar de vloer moet dansen. Je bitch die geeft de acte presence. Of je ziet me op de gramme, leven de cross. Bij de La Dourée voor croissants Heel de outfit aan, of Laurent. Hoe dan ook, het is altijd makant Dan ben ik hier geweest, heb daar gestaan Ligt een stapel pap in mijn hand Ik, ik ben in een heel gek hotel En er is een pool on the roof Heb je bitch gespeeld met wat balls? Dat bedoel ik geen jeu de boels. brand new teeth, brand new tits Maar nog steeds hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd. Door precies dezelfde turf. Ja, yeah, bon voyage, bon voyage Hoe ze goed, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage je enkobiet ze met een glasje bomboja, voyage, bomboja. Voyage. Koos ze geurt als spionage, ze heeft nieuwe tatoeages. Ze enkobiet ze met een glas. Yo, Elo shawty kom, zeg het kom, was het komt, buck het kom, doe het kom, doe het kom, twerk. Elo oh, shawty kom, breng kom, geef het kom, wees Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Elo shawty kom, zeg het kom, was het kom, buck het kom, doe het kom, doe het kom, twerk. Oh, Elo shawty kom, breng kom, geef het kom, wees mijn Rihanna, kom, work, work, work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NS. Doe me dansje In mijn hoofdtocht Daar beland Morgenochtend Late check-out Sugar Twee Twee croissantjes Vrijdagavond Doe me dansje, Doe me dansje, Doe me dansen In de club en ik ben super wavy Doe me dansje, Doe me dansje. Elke vrijdagavond super episch Doe me dansen Doe me dansje. En altijd een groep met single ladies Doe me dansen Doe me dansje. Lafoe en Tenori en Cranny Nieuwe bitch Nieuwe tanden Ja, bomboyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En kom bied ze met een glasje, Kom bon boyage, bon Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt bied ze met een glasje. Yo, Elo Shadi, kom zak het kom. Als het kom, buk het kom, druk het kom, doe het kom, twerk het. Elo Shadi, kom brek het kom, geef het kom, bit my ring. Ja, dat kom, work, work, work. Oh, elo Shadi, kom zak het kom. Als het kom, bit my ring.